Die ook met het NOS -journaal. Het hoofd van de repatriëring gaat boven alles. Eerder vanavond maakte premier Rutte bekend... dat de missie voorlopig wordt stopgezet... omdat het in het gebied te gevaarlijk is. Volgens Aalbersberg is de situatie op de ramplek de afgelopen dagen... verslechterd en is de spanning toegenomen. Bovendien werd het steeds lastiger om toegang tot het gebied te krijgen. Vandaag werd vlak bij de experts geschoten... waarop ze zich moesten terugtrekken. Morgen kon nog wel een vliegtuig naar Nederland... met daarin persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. De land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het kabinet, roept het kabinet en de Europese Commissie op om crisismaatregelen te nemen. Die moeten de gevolgen van de Russische boycott van landbouwproducten opvangen. President Poetin heeft een invoerverbod van een jaar ingesteld voor producten uit landen die sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Volgens LTO heeft de boycott verstrekkende gevolgen voor Nederland omdat 5 tot 10 procent van de tuinbouwproductie naar Rusland gaat. LTO denkt aan crisismaatregelen als het aankopen of opslaan van voorraden. Israël wil een langere gevechtspauze in de Gazastrook. Volgens internationale persbureaus wil het land de pauze verlengen onder de bestaande voorwaarden. Het huidige bestand ging gisteren in en loopt tot vrijdagochtend 7 uur. De afgelopen dagen waren er geen incidenten in de Gazastrook. Eerdere bestanden werden snel geschonden. Met hoeveel dagen Israël de pauze wil verlengen is niet duidelijk. Hamas heeft nog niet op het voorstel gereageerd. Feyenoord is er niet ingeslaagd de play-offs van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers verloren in Turkije met 3-1 van Beziktas. De thuiswedstrijd eindigde vorige week ook al in een nederlaag voor het team van Fred Rutte. Toen werd het 1-2. Het weer nog, er trekken buien over het land. Pas vannacht wordt het droog en koelt het af tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NLV.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Pixel Radio Show 1010 hier op van Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren naar twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. Veel nieuwe werken zijn er binnengekomen en de komende weken, mag ik toch wel zeggen, gaan we dat stap voor stap allemaal behandelen. Zoals deze, Narrow Path van Matthew Schoening en tot ons komen via uh, Last Promotions Canadese promotielabel uh, zou ik bijna willen zeggen nou ja goed en daar stroomt het allemaal van binnen geweldig, dankjewel Ed en Stacy Bonk veel huizenplezier hier op CVM Zandvoort met Peaceful Radio Ik de er jongen Through <laughs> the valley,